Uur. Klement met het NOS journaal. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten hun toon moeten matigen. Waarbij hij de woorden heethoofden en krijgzuchtige taal in de mond nam. Lavrov vindt het over- en weer uiten van dreigementen verkeerd en onacceptabel. Hij voegde eraan toe dat hij nog steeds van overtuigd is dat een Russisch-Chinees voorstel de weg kan effenen voor een diplomatieke oplossing van de crisis. De prijzen van levensmiddelen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sterk gestegen sinds die eilanden speciale gemeenten werden in 2010. Een deel van de bevolking heeft daarom moeite om de eerste levensbehoeften te vervullen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om producten als rijst, brood en vers fruit, die 13 tot zelfs 25 procent duurder zijn geworden. De problemen worden deels veroorzaakt doordat de eilanden bijna alle producten moeten importeren. Op de Zwarte Zee is voor de kust van Turkije een vissersboot met Afrikaanse migranten gezonken. Zeker 21 mensen zijn verdronken en 9 mensen zijn vermist. Nog eens 40 migranten zijn gered door de kustwacht en vrachtschepen in de buurt. Migranten proberen steeds vaker om via de Zwarte Zee naar de EU te vluchten. Ze steken het water over van Turkije naar Roemenië of Bulgarije. Tussen 13 augustus en 9 september zijn al meer dan 830 migranten onderschept. Samen met 10 mensensmokkelaars meldt de Turkse kustwacht. De Britten willen na de brexit in 2019 een overgangsperiode van twee jaar waarin ze toegang houden tot de interne markt. Dat heeft premier May gezegd voor het begin van de Europese top in Florence. Verder werd May in haar toespraak nauwelijks concreet, terwijl dat wel was verwacht. In Brussel zijn de reacties niet bijzonder enthousiast. Hoofdonderhandelaar Barnier noemt de speech van May constructief, maar weinig concreet. Maandag gaan de onderhandelingen over de brexit verder in Brussel. Het weer: vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgenmiddag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en Dit is de zomer van ZFM. Met nu, zie het. You gotta be there for me too I just need a break wat zie je het op jouw radio? Ja, het is er weer tijd voor, ongeacht wat het weer doet. Wij zijn er gewoon weer. Je vrienden van de radio radio's, twee uur lang. keihard door je speakers. Mijn naam is DJJK en we trappen af met Garmiani, met Fogo. En ja, de andere platen kennen jullie wel. Martin Garrix, Nederlands trots, met There for You. En ook, ja, gerimix door een Nederlander, Bart B. Moore. En ik moet zeggen... Erg lekker gedaan, toch wel een van mijn favoriete mixen. Ja, twee uur lang, see it. Hoe staat het overweer? Wat gaan we vanavond allemaal doen? Natuurlijk, hij is erbij. Tweede uur, de one and only DJ Dion City. Hij gooit al zijn plaatjes veel lekker door elkaar in de, in de see it mixtape. Oftewel, de see it sessions. Natuurlijk, kijken we het eerste uur eventjes in de charts, Want ja, we zijn net even weg geweest. En dat betekent misschien wel een compleet nieuwe top 10. Ja, heel veel hits, heel veel nieuwtjes. De mailbox die stond bijna oh, die op ontlopen. Ja, misschien gaan we wel nieuwtjes binnenkrijgen van. Hoe kan het ook anders? Amsterdam Dance Event. Het zit eraan te komen. Ik, ja, ik zeg gewoon één ding. Blijf lekker luisteren, want er nooit vanzelf voorbij komen. En over goede muziek gesproken. Ik heb een plaat en die zit maar in mijn hoofd. En dan hebben we het over Camel Pet en Elderbrook. Met cola. Cola. Ja, lekker schip. Doe mij er maar eentje. Het met een bakootje erin. Nou, dit is een uh, mix van Frankie Rizzardo. Over Nederlands helder gesproken. Die heeft deze plaat onder uh, handen genomen. En hij gaat als een speer die plaat. Volgens mij is hij ook nog ineens uit. Maar ja, zie je, het zou het niet zijn als we hem hier niet hadden. Dus ik zeg al, oh, ga ervoor zitten. En knal hem door de eter. Dit is Kelvet Fett en Elderbrook met... Cola. Ja, misschien een beetje wat dieper dan gewend. Maar laat hem lekker op je inwerken. Zit je in de auto? Denk dan aan dat gaspedaal. Linkerbaan. Rechterbaan. In de Frankie Rizardo remix. Ja, hier gewoon al bij See It. Op jouw CFM Zandvoort 106.9. En ja, dat is niet de enige lekkere plaat die we vanavond voor je klaarstaan hoor. Nee, wat dacht je ook? Zometeen hebben we ook nog ja de nieuwe van Lucas en Steve. Maar nu eerst zometeen de nieuwe van Chris Lake en Chris Lord. Hier natuurlijk bij jouw CFM Zandvoort. En vanavond, hij is er ook bij. de one and only DJ Dion Sydney. Maar nu eerst... Chris Lake and Chris Lorenzo, nothing better. I can't wait for now. There ain't nothing better than better than better. There ain't nothing better than better than us. There ain't nothing better, better, us There ain't nothing better than us. There ain't nothing better than better than better. There ain't nothing better than better We're and Wat is hier lekker? De nieuwe Chris Lake en Chris Lorenzo met Nothing Better. Ja, we hebben nog veel meer straks voor je. Gewoon lekker hier blijven luisteren, dan komt het helemaal goed. Ja, en dan zit je te wachten op een uh, mooi nieuwtje. Nou, die heb ik voor je hoor, want ja, we hebben, we hebben goed nieuws. De Nederlandse muziekindustrie, die blijft maar groeien. En dat komt, uh, ja, mede door het vinyl. De omzet in de eerste helft van 2017 is maar liefst met 8,5% gestegen. Beter als menig aandeel? Ja, Spotify, Spotify lijkt helemaal klaar voor een beursgang. En Talpa en Media Markt, die, die beginnen een eigen streamingdienst en dat is Juke. En ja, dan Warner Music Group. Die hebben gewoon het Nederlandse Spinnerwerkers gekocht. En ja, dit alles wordt gemeld door NVP i Audio. Ja, de groei startte al in 2015 en zet dus ook dit jaar weer door. Dit komt vooral door het succes van streaming en de revival van vinyl. Ja, streaming uh, liet een stijging zien uh, van 30% en vinyl van 21%. Dat zijn geen gekke cijfers hoor. Als je toch kijkt dat steeds meer mensen gewoon ja, een computer of een telefoon hebben... of een weet ik veel wat, een iPad met de mogelijkheid om uh, gewoon lekker uh, het internet op te gaan om te streamen. En nou ja, toch zo'n die oude platen die speciaal geperst moeten worden. Dat vind ik best knap. Ja, dat het luister van muziek via dus verder toeneemt... blijkt uit het aandeel maar liefst 65% in de totale marktomzet. Binnen de digitale markt is dat zelfs ruim 93% en daarmee verliest downloaden steeds meer terrein. De fysieke markt blijft dalen, ondanks dat vinyl nog steeds in de lift zit... en nu een aandeel heeft van 35% binnen deze markt. En ja, dus kun je toch wel zeggen... de LP is definitief terug. En het is een ware trend. Dus heb je het nog niet in huis, Vinyl? Kopen, kopen, kopen! Ja, straks meer nieuws. En natuurlijk een blik in de charts. Ik ben benieuwd wat we gaan pakken. De groovy house? Lijkt me gezellig. Ja, wat hebben we verder voor je klaarstaan vanavond? Ik heb de nieuwe plaats van Vladi. Futuring Andrea Love. Met Back to Love. Dit is See It. En nou DJ Vladi. Gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, wat anders hè als uh, alle vakjes muziek. dus daarom hier gewoon eventjes lekker bij zie je het in de Eter. wat hebben we nog weer voor je klaarstaan? nou ik heb nog wat moois voor je klaarstaan. wat dacht je van deze stray beast en overflow? ...in de show Straybees met Overflow. Maar niet te lang een rustpuntje hoor. Ha, daar moeten we niet aan denken. Ja, het zit er weer aan te komen. Amsterdam Dance Event. En ja, AMF. Amsterdam Music Festival. Het grootste festival... ...van het Amsterdam Dance Event... ...heeft bekendgemaakt dat de dj Mac Top 100... ...de DJ Awards Show dit jaar plaatsvindt... ...tijdens het festival in de Amsterdam Arena. Op jawel. Zaterdag 21 oktober 2017... En als een van de meest toonaangevende hoogtepunten in de dance keert de Kroning van 2017. Nummer 1 DJ terug naar bekend terrein, de EMF in Amsterdam Arena. Ja, naast de Kroning tijdens de hoogverwachte vijfde editie... ...worden ook de award voor Highest Duo en Highest Friends DJ uitgereikt. Daarnaast de treden deze avond tijdens EMF de grootste namen op uit de internationale DJ-scene. Inclusief natuurlijk een nooit eerder vertoond back-to-back -back optreden van... Armin van Buren en Hartwel. Andere artiesten die tijdens EMF de Amsterdam Arena op zijn kop gaan zetten, zijn David Quarta, Dimitri Vegas en Like Mike, Marshmallow, Don Diablo en meer. Ja, T-Mobile is present en partner van EMF. En de tickets zijn verkrijgbaar via www.emf-festival.com. Ja, het werelds grootste dj pool is in 24 jaar uitgegroeid tot de ultieme lijst van de meest populaire DJs wereldwijd. En jaarlijks worden er meer dan 1 miljoen stemmen uitgebracht. Iedere nummer 1 DJ's van de wereld zijn Martin Garrix, Armin van Buren, Hardwell, Dimitri Vegas en Like Mike, Kesto en Carl Cox. De pool van dit jaar is inmiddels gesloten en de stemmen zijn binnen. Met de uitreiking tijdens EMF positioneert het evenement zich... als een van de meest gewilde festivals voor liefhebbers van Dance music wereldwijd. Ja, UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties... is het goede doel van DJ Max Top 100 DJ's. Voor 2017... Unicef is actief in meer dan 190 landen wereldwijd en ziet erop toe dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Met hulpprogramma's op het gebied van water, gezondheidszorg, onderwijs, voeding, bescherming helpt Unicef kinderen te overleven en armoede te overwinnen. De voorgestelde donatie is 5 euro bij aankoop van tickets voor EMF. Dus heb je nog geen tickets, je kunt ze halen via emf-festival.com. En ja, dan zetten we in je agenda. Op 21 oktober dus, van 9 uur s'avonds tot 6 uur in de ochtend, is het helemaal los. Tot zover dit nieuwtje. Straks gaan we eventjes kijken of we nog wat nieuws hebben in de charts. Ja, dat zal best. En natuurlijk onze enige echte DJ Dion die de nieuwste plaatjes. En ook ja de plaatjes die nog officieel uit moeten komen, want hij heeft zo zijn gouden contacten. Een plaat die ook helemaal brand nieuw is. Is dat de nieuwe plaat van Lucas en Steve. En samen met Bennison Mars hebben ze de nieuwe track Stardust. En je hoort hem hier natuurlijk. Dit is hier met nieuw Lucas en Steve. Get your hands up get your hands up get your hands up Get your hands up <laughs> <laughs>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 ...van Farrick Dawn en Marco Jozef ...versus Systematic Parts... ...met Piole de la Nuit... ...ofwel... Uh, ...de nachtpiole... Uh, ...piole... ...en daarvoor... ...Ken Cold en Hijsack... ...met Come On Sugar... ...wat een feest hier allemaal... ...en ja zometeen... ...nog meer feest... ...want dan is... ...de one and only DJ die ons zit hier... ...maar we gaan eerst eens eventjes kijken... ...wat staat er in de charts... ...en we pakken vanavond gewoon... Uh, ...ja de funky groove... ...Jack in House... Uh, ...top 10 erbij... ...en ja... Op de voorzien. me en mijn supers met Come On op enorme tunes. Hij is een paar plekken gezakt, maar hij blijft lekker. Echt zo'n lekker plaatje. Als je op een feestje komt, dat je denkt van ja. Dit kon nog wel eens een mooie avond worden. Nou, dit is ook met, met de volgende naam: Gregor Salto Sergio Mendes. Die vinden we op nummer 9 met Macarena. Hij stond eerst op nummer 1. Maar ja, fliek gezakt naar nummer 9. Maar ja, het is af en toe tijd voor het nieuws. En op nummer 8 vinden we my babe Me and My Toothbrush met Me and My Toothbrush Op plek nummer 8 Ook een paar plaatsen gezakt. Maar dan op nummer 7 vinden we Peter Brown met Ka van Cast House Music het label Met de plaats Dancing. Peter Brown, dat gaat lekker hoor. Of de ene plaat nog lekkerder dan de andere. En op nummer 6 vinden we Dave Wijnald met Kasoul op X-Stone Records. Het label van x Dus daar wordt niet elke plaats voor getekend. je met Cause it's cool. Op enorme tunes. Lekker hoor. De Spaanse gitaartje. Misschien ben je wel lekker naar je pizza geweest. Mallorca. Of een andere lekkere tropische bestemming. Dan doet dit het altijd goed. Cocktailtje in de hand. Poetjes in het zand. Of misschien... Mooie memories aan Sanford Alive. Wat was het gezellig? Gewoon hier in ons enige echte Zandvoort. En dan die nummer 4: Prelude en Leandro da Silva met We Do It op After Hours. Op in de sample natuurlijk, van Montel Jordan, this is how we do it. Even een breaker in, maar dat gaan we niet doen. Want op nummer drie, jawel, daar vinden we Tom Staar. Hij heeft de Nightframe van Kadok onder handen genomen. En je herkent hem nog wel hoor. Oh, dit bal op Musical Freedom. En toch wel een van mijn drie favoriete plaatjes hoor. Deze cadeau met de Night Train. Ja, dit bal dan saar. Oh, je wil het niet missen zo meteen. See it, Sessions. Nou, even al die clubbox nog. Ja, ik vind hem leuk. Kijk of de volgende plaat ook zo lekker is. Blokken Brown en Pete Rose. Met de Four Letter Words. Porno Star Records, ja, wat else? Ik word er gelijk helemaal vrolijk van, hè? Oh, ik zie uh, DJ Dion zitten hier ook. Met zo'n smile van oor tot oor. Het kan ook wat anders betekenen bij hem, hoor, dat weet, dat weet je nooit. Maar meestal uh, gaat het over goede muziek. Maar ja. De naam van de label Porno Star. Het kan ook zoiets hebben in die trant. Gebruik je verbeelding. En dan ja. Die felbegeerde nummer 1 plek. Is deze week voor Massive drum Met. De Ball. In de 2017 versie. En dan zeggen we. Jammer. Die is al. Zo vaak gedaan. Ja, hij, hij blijft leuk. Wat vind jij er nou van, Dennis? Ja, niet echt vernieuwend voor een uh, bootleg... of uh, remix. Ja, uh, hoe vaak is hij al gedaan? Ja, ik denk wel... Als het niet twintig keer is, dan... Uh... Ik, ik denk dat hij minder gedaan is als menig... Uh, lichte daal, daal van lichte zeden. <laughs> dat, ja, ik het, het, nou zal, het zal niet veel schelen. Nee, dat wou ik net zeggen. Dus wat doen we dan? We zetten er gewoon lekker uit. Ja, sorry hoor. Dat, dat vond ik die van Block Jongens, Crowd... Jongens, kom op nou. Block Crowd vond ik toch lekkerder. Maar ja, wat, wat hebben we zo meteen in petto? Nou, een uur lang DJ Dion Sidney. Maar voordat het zover is, ja, dan heb ik nog gewoon één afsluitertje. Ja. Eentje dan. Wat dan? Nou ja, misschien twee. Het ligt er een beetje aan. Victor Mora met Apache. Ken je hem? Nee? Nou ja. Deze ja, dus <laughs> Dan gaan we speciaal voor jou Ik vind hem lekker Zo meteen, zoals gezegd, zoals beloofd To one and only Dion nu is. Victor Mora En niet van de witte ballen hè